Hebben jullie dat ooit gedaan? Een soort simpel overzicht van... Als je niet breder kijkt, dan is... je telt ja, alles mee, dan is dit wat je... We, we, we, we, we bieden het wel aan. We noemen dat dan... Uh, maar de abstracte versie, maar de theorie daarvan. Ja, wij noemden dat vroeger de multiple business case. Mm -hmm. Dat je verder gaat kijken dan alleen... Het rekenstommetje van de ontwikkeling. Dat is de maar Dat je ook kijkt naar de beheerfase. Ja. En dat je ook wat verder kijkt dan alleen je eigen portemonnee als gemeente. Maar dan ja. je alle andere partijen er ook bij betrekt. En dan kan je ook nog dingen die je niet de geld kan uitdrukken, zoals de vogels in de lucht en noem het allemaal worden. Alleen, uh, we verkopen dat product nooit, want niemand is geïnteresseerd. Iedereen zegt, ja dat is allemaal veel te ingewikkeld. We weten het wel, maar we kan het toch allemaal niet verkopen. En, uh, en dat is de reden dat je dan uh, uh, altijd moet zeggen uh, tegen zo'n gemeenteraad van ja, binnensteiglijk kost het wel meer, maar nu komt er een stedenbouwer die gaat uitleggen waarom het goed is, wat we het toch wel moeten doen. En dan moet je dat doen met argumenten, het Dat koninkt omdat je het niet hard kan maken. Terwijl wij zijn financiële mensen, ja, gevoelsmatig zeg je natuurlijk, als je je eigen geld erin zou moeten stoppen. Stel mm -hmm. je voor je hebt een erfenisje, je hebt een miljoen. Waar ga je dan je geld in stoppen? Ga je vijf woningen kopen in een weiland? Of koop je drie het leuke grachtenpandjes mee in de stad? Dat natuurlijk, dat is veel waardevaster. Mm -hmm. voel je, je, je, je voelt het automatisch aan. Ja. Beleggers voelen dat ook aan. Nou, zijn beleggers dus in Nederland zo nerveus, willen ze elke tien jaar voor de vijver, ja. omdat het allemaal niet zo'n buitenwijken zit. Maar het zou toch aardig zijn. Het, het is een uitnodiging eigenlijk aan jullie om het eens een keer ja. op te schrijven. Ja. Ja, Wat je in ieder geval vijf... kan doen. Het is heel ingewikkeld, maar je kan ook zeggen, als, als dit het lijstje is van uh, uh, uitgaven ja. en inkomsten buitenstedelijk, en dit is hetzelfde lijstje voor zijn werk, het kan ja. hard maken t, uh, binnenstedelijk. Dan zie je dat het verschil is is hoogstens nog zoveel Dan hoef ik, het enige wat ik hoef, hoef hard te maken is als ik er slaag om zoveel extra maar, waarde toe te wijzen aan nee. hè, wat de bakker meer verdient, hoe, hoe, beter, hoe de bus beter werkt, hoe de school efficiënter is maar denk even wat je daar allemaal voor moet weten ja. we weten niet eens uh, uh, in ieder geval niet op basis van recente data bijvoorbeeld de model split ja. van iemand die werkt of woont in een binnenstad weten we niet omdat het lang verschrikkelijk duur onderzoek is om erachter te komen. En, en er is geen opdrachtgever voor. En er is de geen opdrachtgever voor. Ja. Dus we weten we het zijn. wel uh, uh, andersom. Ja, we weten wel uh, wat, wat, wat de treinreiziger, uh, waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Ja. Maar we weten niet als je uh, de, uh, het verschil wil maken tussen iemand die woont in de binnenstad of iemand die woont uh, in die buitenwijk. Voor de auto weten we het weer wel, hmm. want we moesten parkeerplaatsen maken. Ja. Dus dan moeten we wel weten uh, hoeveel auto's er dan komen. Um, maar dat als je naar de het de hele de... OV-stuk kijkt, dan hebben we daar een heel slecht beeld van. Natuurlijk, ja, er wordt meer gefietst. Ja, uh, hoeveel dan? En zo daarom is ook iedere uh, fietsstalling altijd te klein, omdat we het gewoon niet weten. Dat zie je heel duidelijk in, uh, in Amsterdam, maar ook in Delft, in Leiden, in, in, in, Utrecht, in, in Utrecht. In Utrecht ja, proberen uh, ze uh, nu met uh, de grootste van Europa. Europa. Nou, we zullen het merken. Ik, ik vrees dat die auto's ja. ja. ja. te klein ja. zal zijn.